Het, het treinverkeer tussen Oostenrijk en Italië rijdt vandaag weer volgens de dienstregeling. Gisteravond werd een trein uit Italië bij de Oostenrijkse grens urenlang stilgezet uit angst voor het coronavirus. Eerder op de dag waren in Italië twee vrouwen uit de trein gehaald omdat ze hoesten en koorts hadden. Ze bleken niet besmet te zijn met het coronavirus. In Italië is het aantal besmettingsgevallen de afgelopen dagen explosief gestegen naar boven de 150. Drie mensen zijn overleden. Er is van alles mis met spullen van webshops van buiten de Europese Unie, dat zegt de Consumentenbond. De bond adviseert mensen om bij webshops als AliExpress en eBay geen spullen als elektronica en speelgoed te kopen, omdat het niet veilig is. Zo kunnen powerbanks en USB-laders een schok geven over raken en zelfs in brand vliegen. Ook rookmelders deugen vaak niet en tandenbleekmiddelen bleken niet veilig. Volgens de Consumentenbond beseffen mensen te weinig dat Europese veiligheidseisen niet gelden voor webshops van buiten de Europese Unie. Het aantal plofkraken is afgelopen jaar flink toegenomen, maar het overgrote deel mislukt. Dat blijkt uit cijfers van de politie die het AD heeft opgevraagd. Bij twee derde van de plofkraken was er zeker geen buit, bij de rest was het resultaat onduidelijk. Vorig jaar werden 95 kraakpogingen gedaan, een stijging van 55%. Sinds december zijn geldautomaten s'nachts gesloten... omdat de meeste plofkraken dan worden gepleegd. En dat lijkt effect te hebben. Bedrijfsartsen waarschuwen voor de gezondheidsrisico's... van kantoorruimtes zonder muren of wanden. Het werken in die zogenoemde kantoortuinen... leidt tot vermoeidheid, concentratieproblemen, stress en hoofdpijn. Dat meldt het tv-programma De Monitor... na een rondgang langs 90 bedrijfsartsen. Bijna twee derde van de artsen vindt... dat deze kantoortuinen moeten worden afgeschaft... Het weer vanuit het Zuidwesten op steeds meer plaatsen ligt regen. Vanmiddag gaat het harder regenen. Dan ook meer wind aan zee stormachtig. Het wordt 9 tot 12 graden. Vanavond geleidelijk droog. Morgen weer buien. En dan ook een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersraad. Verkeers... Verkeers... Verkeers... Verkeers... Verkeers... Verkeers... De van de, de ANWW. Op de A27 Almere richting Utrecht staat bij Eemnes 7 kilometer stilstaand verkeer. Drie kwartier is de vertraging vanaf Almere Houtal. al. Op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Everything is fine. Straight, I was shaking, but now I am voor maandag 24 februari en we tellen af 69 dagen, 14 uur, 53 minuten en 7 seconden tot aan de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je, de lekkerste muziek hier op ZFM. Goedemorgen. Het was alweer de opening Hell Morning. 24 februari. Gehoord zijn Ik kan er niks aan doen, het is carnaval. Leuk, speel wel! Calvin! zit in de lucht! Ja, maar dat gaan we dus echt niet doen. Hè. Het is echt veel te vroeg voor de snollebolliges. Het mag nou carnaval zijn, Dat wij draaien gewoon lekker, normale, goeie muziek good hier bij ZFM. My Goeiemorgen. My. He comes alive at midnight Every night My mama doesn't trust him My He's only here for one thing, but So am I A little bit older A black leather jacket A bad reputation He was on to me one look and I couldn't breathe. Yeah. I said if he kiss me.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 Camilla Cabello, de nieuwste van haar. Maio oh mij. Gaan we toch even onder de rivieren? En een van die weinige steden die daar in de buurt. Het uh, is eigenlijk heel bijzonder. Nijmegen viert dus wel carnaval. Goed, dit is uh, Frankboeien Boeien, Kronenburgerpark, en daar gebeuren ook heel andere dingen. Goedemorgen, Zandvoet. Goed. Tien over acht. Ik weet niet. Jou zo heeft gebracht als ik jou zie, s'avonds bij het park. De auto ligt en we je lichaam zonder ogen, zonder rennen. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad, ook niet toen. Vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt. Prachtig rangboeien hier bij ZFM, waar het kwart over acht is. En als we dan even op de weg kijken, de drukke ochtendspits, 72 kilometer in de regio. Um, vooral druk Amsterdam, noordkant, ook uh, vanaf de A4 Amsterdam in. En de A2 natuurlijk. Dan gaan we gewoon lekker door met muziek draaien hier, zoals deze. Doe even rustig aan, Tony Braxton. Goedemorgen, Zandvoort. Keepers, Creepers, Nikki Janowski met Little Secrets. Ja, leuk, leuk om die weer eens te horen. Ja, en dan kijk je er buiten en dan denk je, ha, eindelijk de wind is voorbij. Nou, vergeet het maar. Er is weer een weeralarm. Vanmiddag vanaf 1 uur aan de kustprovincies. Harde windstoten, code geel. Het, de storm komt weer terug. Houdt het dan nooit op? Nee, schijnbaar niet. Goed, wij gaan gewoon door met verel, Kust of hier is hij. Goedemorgen.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 You're supposed to let it go Like a gust of wind You hit me off sometimes Like a gust of wind You push me back If you want to know Like a gust of wind You and my There's someone there Who I should then The air I need To power myself Mother, should other uh, can I stow away? Ja en dan is inderdaad het nieuws dat de baan van het circuit klaar is. En onze collega's van NH die spraken afgelopen vrijdag met Jan Lammers. En dat kan ik je laten horen. Dat klinkt zo. Als je er even niet bent geweest is er alweer veel werk verzet op en rond het circuit.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 Yeah sure. Chris Cross Amsterdam en daarvoor hoor je Jan Lammers. En die heeft het over het mooiste circuit ter wereld. Kijk, heerlijk is dat toch? Goed, dan gaan wij door met uh, I Will Love You Monday van Aura Dion. Hier bij ZFM waar het half negen geweest is. Goedemorgen allemaal. Met I Will Love You Monday. Nou, laat dat goed uitkomen. Het is vandaag maandag. Goed, gaan we eens heel even iets heel anders doen. Dit ken je, dit is de tune van de Eurovisie. En een van de Eurovisie-uitzendingen is natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Festival. En volgens mij weet ik wie de winnaar is. België. ze points face me Inzending van België. Hoeveel van ik en wat mij betreft, de winnaar. Sorry. Eh, gaan we gewoon lekker door met de muziek hier bij ZFM? The is Russian Forget Me Nuts. Ik je zo meteen even vertellen wie het allemaal op de bevrijdingspop komt, want dat is ook al bekend. Dat is zometeen. Nu eerst, de Forget Me Nuts. Hier bij ZFM op 20 voor 9. Uh, Patrice Russian met de Forget Me Nuts. En ik weet zeker dat jij een Man in Black hebt gedacht. Goed, gaan we even naar 5 mei. Dat is twee dagen na de Formule 1. Bevrijdingspop Amst of, uh, Amsterdam, zeg ik al, Haarlem. En uh, de artiesten zijn bekend, tenminste de Grote Sterren. Denny Vera, Cressip en Maan, die komen naar Bevrijdingspop. En Chris Cross, die horen ze eerder vandaag bij ons hier op de FM. Sluit het festival af. Doobie Butler. Long time running, heerlijk. Hier bij ZFM, waar het kwart voor negen geweest is. En dan ga je even lekker terug in de tijd. 19, 66, 68, die kant op. Lekker, luisteren. we. Tierra vaat in Blanc, Santiago. Tierra vaat in Blanc, Que no me llore, que no me llore, mira, monina. Negrona, linda, Marra, mi güeya. Que rara, my... I say to uh, get out of my way, uh, get out of my way. Maar dan maar jij Ja, en dan is het opeens afgelopen. Goed, dat is nu eenmaal zo. Joe Torres, 1968. Lekker om weer eens te horen. Hier bij ZFM. Gaan wij door met de murder on the dance floor? Sophie Ellis Brexter, dat hele beschaafde meisje. <middels> Very sophisticated mother on the dance floor. Sophie Ellis Baxter hier bij ZFM, waar het bijna negen uur is. En nog een paar plaatjes en dan gaan we er. En uh, ja, wat zullen we doen? Carnaval? Snolle bolletjes Of zullen we gewoon even rustig gaan doen? We gaan gewoon even rustig gaan doen. Dat lijkt me veel beter. Plaat die je ook niet zo vaak hoort: Christopher Cross. Arthur Theme uit die film met Arthur. En uh, ja, mooie film. En nog mooie muziek. Muziek blijft hier bij ZFM. Goedemorgen. Someone who turns you hier bij ZFM. Waar het 4 voor 9 is. 3 voor 9 inmiddels. Dus we doen rustig aan. We gaan richting de klok. Na de klok weer een dance zoals altijd. En deze week is dat... Lady van de Commodores. Ah, lekker, die hebben we al niet gehoord. Die zometeen naar het nieuws. De reclames. En dan ben ik weer bij je terug. En tot die tijd. Mooie uitvoering van Michael Jackson. A Rock with you. En ik beloof je... In de tweede uur. Nou, ook niet zo veel bijna val. Klein beetje. Tot straks.